Vanavond gaat het, zoals gezegd, overal dooien. Dit was het. Dit is Kees Quaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A12 Arnhem Den Haag na een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nou Irene, wie was dit? Nou uh, dit was uh, Casey, Casey and the Sunshine Band en met dit, that's the way I like it. Maar uh, it's not the way we like it uh, zoals het er nu voor staat in de blauwe tram. En daar gaan we het over hebben. Ja, u hoort uh, Irene de Jager en uh, links van mij aan de techniek er zitten een aantal figuren Roy Halderman En Pascal loopt hier rond en Dino die loopt hier rond. En uh, de redactie is van Yvonne Roosendaal en... En achter de bar daar staat Ellen uh, Kopen met de koffie gul te schenken. Dus uh, wilt u het gezellig hebben, Komt dan Hotel Hoogland. Want er gaat nog een heleboel gebeuren in dit komend uur. Ja, dus, ik hoef jou niet te introduceren, maar ik zal het toch even doen. Dag Pieter. Uh, dankjewel, dag iedereen. Goedemorgen. Wij gaan praten met onze uh, gast die aan tafel is geschoven. En uh, ik heb hem een uh, paar weken geleden in het programma Zetten van mijn Oud-Zandvoort gehad. En als ik zeg Wim Veldhuizen, dan zie je er een Mr. Bridge. Want als er iemand het Brits heeft uitgevonden in Zandvoort... dan is hij dat wel. Uh, hij is echt het gezicht van de Zandvoortse Brits Club. Hij weet er alles van. En hij heeft zijn verontwaardiging niet meer kunnen inhouden. Hij heeft het op papier gezet. Want we gaan nog één keer praten over die blauwe tram. Dit is echt een probleem. Willem, welkom. Dankjewel. Goedemorgen, goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, jullie hier. Laat ik vooropstellen dat ik wil het niet alleen hebben... over het belang voor de Zandvoortse Brits Club... ...maar over het belang voor heel Zandvoort. Het is veel breder. Ik ben ook burger van Zandvoort. Goed, dan even op de probleemstelling. Uh, ons probleem, mijn probleem. Uh, er is uh, een aantal jaren geleden voor het Louis-Davis-Carré een plan gemaakt. Uh, in dat plan stond naast de woningen, uh, twee scholen, die bibliotheek. Ook een multifunctionele ruimte voor ...culturele en sociale activiteiten. Eigenlijk een stuk vervanging van het gemeenschapshuis wat later gesloopt is. Als ik me het goed herinner stond in de brochure ook nog een mooie creatie... ...sprak mij toen aan de huiskamer van Zandvoort. Nou, Als we nu kijken wat wij hebben... ...dan hebben we een zaal boven, een bar en de meeste toiletten beneden. Dus zelfs voor een kop koffie... Moet je via die lange, smalle, steile trap naar beneden en boven. Terwijl in het gemeenschapshuis er heel veel mensen waren met een handicap. Verder is er geen rookruimte. Er wordt dus door heel veel mensen buiten gerookt voor de scholen. Dat lijkt me nou niet bepaald echt, echt goed voor de scholen. En dus, ik vind het jammer dat de wethouder er niet is. Want ik had er echt wel vragen aan willen stellen. Hij is ziek. Jammer. Mijn vraag was, als hij nou zelf een huis liet bouwen, zou hij dan nou ook de huiskamer boven doen en de keuken en toiletten beneden? Maar goed, ik krijg daar geen antwoord op nu natuurlijk, maar misschien hoor ik het nog wel eens van hem later. Het gevolg is in ieder geval dat niet alleen onze Britsclub, maar ook andere verenigingen, en bijvoorbeeld de ANBO met diverse clubs, die, hebben, die zijn weg uit de blauwe tram. Die hebben daar geen goede ruimte meer voor voor hun ouderen. Er zijn ook geen recepties meer, geen partij, eh, wat dan ook. En, en dat betekent ook een, een behoorlijk inkomensverlies voor de beheerder. Nou, ik had zo graag van de wethouder willen weten van... Hoe is het allemaal gekomen? <laughs> en ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wat ik eh, wel weet, dat ik eh, ben inderdaad al een aantal jaren... aan de Zandvoortse Britse Club verbonden. Eh, ik heb nooit iemand van daar, oh, daar zien kijken... voor de bouw of tijdens het ontwerp helemaal niet... Uh, ik weet niet of ze ooit bij de ANBO zijn geweest. Als ze daar een keer geweest zijn bij de ANBO... hadden ze ongetwijfeld gezien dat in het gemeenschapshuis in de gang... nogal wat rollators en scootmobiel stonden. Nou, dan ga je toch afvragen, is dat nou de ideale bevolking die we later naar boven gaan sturen? Uh, dus, uh, dat, het verbaast me gewoon dat het niet geweest is. Wat ik wel weet van ons bestuur, ik zit tussen haakjes niet in het bestuur... dat er nooit overleg geweest is... En ja, de club werd er pas eh, eind 2010 mee geconfronteerd, toen het allemaal klaar was. En toen hebben we wel gelijk gezegd, ja, dit kan niet. Wat kunnen we er dan doen? Kunnen we bijvoorbeeld een kleine bar boven krijgen? Nou, dat was niet bespreekbaar. Toen heeft het bestuur gezegd, nou ja, dan nou wachten we gewoon de praktijk af hoe het, hoe het zich uitpakt. Nou, en er ontstond al gelijk heel veel weerstand... ...en op verzoek van een aantal mensen is uh, toen op de ledenvergadering in augustus 2011... ...is uh, toen uh, de toenmalige wethouder, projectwethouder Toner geweest. En die, uh, die zag eigenlijk geen oplossing, maar hij wilde er wel verder over praten, heeft hij toen toegezegd. Op verzoek van de voorzitter. Nou, van dat praten is nooit iets gekomen, er is nooit meer één geluid van de wethouder gekomen... En ik begrijp dat de leden vonden dat niet zo plezierig. En die hebben we toen voor de volgende vergadering, die was in januari van dit jaar, hem weer uitgenodigd. En toen kwam wethouder Zandbergen. Die is wel geweest en ik moet zeggen dat op de, vanaf dat moment, begrijp ik van het bestuur, want ik word redelijk op de hoogte gehouden, is de overleg gestart. Uh, alleen, er is nog steeds geen oplossing. Uh, het bestuur staat toch met het probleem van uh, die zaal en zeker voor de oudere mensen... Waren, inmiddels, ...waren we inmiddels nogal wat leden kwijtgeraakt. En die, het bestuur heeft zelf een plan ontwikkeld... ...waarbij door het verplaatsen van een paar wandjes van de bibliotheek... En ...naast de bibliotheek gewoon een, een grote zaal kon worden gevormd... ...zoals die er ook was waren in het gemeenschapshuis. En dat is voorgelegd aan een, aan een bouwkundige. Die vond dat een, een goed plan, wat uh, simpel en ook goedkoop uitvoerbaar was... Uh, we hebben dat plan laten zien toen aan de, de heer De Rode van de CDA. Want die had zich altijd ons gewend omdat hij dus bezorgd was over de situatie. Die is wezen kijken en die vond dat ook een prachtig plan. En Gijs De Rode heeft toen, moet ik even mijn papieren kijken, in april van dit jaar, 17 april, een raadsvoorstel ingediend. Om tot herschikking te komen en dat uit te werken voor het zomerreces van dit jaar. Nou, dat voorstel werd aangenomen en als opdracht aan BNW gegeven. Inmiddels hadden wij begrepen dat de bibliotheek was daar niet akkoord mee. Die wilde geen ruimte afstaan. Ondanks eh, vinden dat ze voldoende ruimte hebben. Maar goed, ik, ik heb al begrip voor de standpunt. Als ik de baas in de bibliotheek was en ik zat zo riand, had ik ook graag zo willen blijven zitten. Ja. Dus, eh, maar goed, ja, daar was wel een probleem. De wethouder die wilde dus, een, zoals hij het zei, een win-win situatie in het overleg. Nou, uiteindelijk is hij twee weken geleden, 20 november, gekomen met een mededeling aan de raad. Hij had door een architectenbureau, ik dacht, vijf of zes alternatieven laten uitwerken. En die verbouwing, er moest wat verbouwd worden en dat kostte het kleine sommetje van 200.000 euro. Terwijl jullie plan, het eerste plan... Ons eerste plan, daar hebben we een deskundige, een bouwkundige, bij gehad... die schatten het in de orde vergroten van 15.000. Dat is een groot verschil dus. Het maakt een moeilijk verschil, denk ja. ik. Ja. Nou, en in, het, uh, in de mededeling aan de Raad van 20 november heeft de wethouder gezegd... we gaan een proef maken en daarvoor gebruiken wij uh, de speelzalen van de scholen. Ik heb inmiddels begrepen welke dat zijn. Nou, ook een vraag aan de wethouder zou zijn... Ja, hebben die scholen dan de speelzalen niet meer nodig... Ja, dus Voor mij dus een raad. kan je die zomer afstaan. Hè? Dat zou dus tijdens de, de uren van de school uh, zijn dat de kinderen ja, uh, in school maar, in. maar dan moet je dus elke keer. Moet je ja, maar, nou kijk, we spelen op de club, spelen wij op de avond. Maar ook op een middag, middag. donderdagmiddagmiddag. Donderdag, en ja. de ANBO zat er altijd op de middag. Ja. Omdat Dondag, de ouderen middag. die willen niet s'avonds komen. Nee. Nou, moet dan de beheerder elke keer die stoel weer eruit halen en weer de school. Uh, dus ik begrijp dat helemaal niet hoe dat kan. Ja. Maar daar had ik graag een toelichting op willen hebben, dus ik vind ja. het gewoon jammer dat hij er niet is. Ja, dat is zo'n beetje de situatie. Ja, ik, ik, ik heb trouwens ook begrepen dat uh, voor de bibliotheek de landelijke norm van de ruimte op 1000 vierkante meter staat. En dat deze bibliotheek een ruimte heeft van 1585 vierkante meter. Dus die zit er anderhalf keer boven, de, of tenminste de helft meer dan wat de normale norm is. Dus wat zou dan zeg maar, vanuit de gemeente niet een reden kunnen zijn... om te zeggen van ja. nou jongens, 200 vierkante meter voor de ja. Britse club moet toch makkelijk af te staan zijn? Ja, ik heb die cijfers ook gehoord. Die zijn genoemd in die vergadering in de gemeenteraad eh, door de heer Draaier op 20 november. Ja. Eh, de wethouder was in die vergadering ja. aanwezig. Die heeft het niet ontkend. Ze heeft er ook verder geen toelichting op gegeven maar, van waarom zoveel weer. Eh, maar inderdaad, als hij streeft naar een win-win situatie... Dan zouden we tot een overleg kunnen komen vanaf van die kleine 600 meter meer. Geef ons nou 200, ja. dan zijn we weer gered. Hè? Ja. Maar goed, hij maar... heeft toen gezegd. ik ga een proef nemen met, dus met die speelzalen. En, en dan gaan we in de loop van het eerste kwartaal van 2013... Dan ...ga ik een voorstel weer voor de raad maken. Nou, dat komt erop neer dat, terwijl die oorspronkelijk toen de heer De Rode met het voorstel kwam... Was, stond er in het voorstel uitwerking voor het zomerreces voor 2012. Dat betekent dus nu gewoon weer een jaar vertraging. Ja. Als het niet langer wordt. Okay. Ik kom even ertussen op een paar praktische vragen. Ja. Uh, Willem, hoeveel leden komen er nu op don woensdagavond en donderdagmiddag? Op uh, Ruweg, op, op woensdagavond en 80. Op de donderdag, als iedereen er komt, hebben we er ruim 100, 110 of 112. Goed. Die moeten met die smalle trap of die ja. steile trap naar boven toe. Of via de lift? Hoeveel mensen kunnen in de lift? Tegelijk, ik heb, ik heb de lift nooit gebruikt. Ik, ik, ik schat een, een man of zes, weet ik wat. Ja. En met rollators? Met rollators, het hoogste. Tweede reactie, ja. Drie, ja. Als er brand uitbreekt, dan mag die lift niet gebruikt worden. Nee, dat is even mijn zorgen. Die hebben we het ook een keer. Of dat heeft een van de leden in de ledenvergadering toen aan uh, uh, Gertone voorgelegd. En die leden, dat lid had toen gevraagd om een proef. Nou, die moet uh, waarschijnlijk ook in 2013 of zo ergens gebeuren. In ieder geval, dat is nooit gebeurd. Maar het is dus echt de nee, maar, eerste belangrijke veiligheidsmaatregelen. Ja, ik neem aan dat de brandweer moet elk gebouw altijd inspecteren ja, op en vluchtwegen en dergelijke. Wat is het commentaar van de brandweer op het gebruik van deze zalen? Ik kan het je niet zeggen. Nee, maar dat vind ik wel van belang. Ja, misschien, dat weet misschien de wethouder, misschien weet ons bestuur het. Uh, in ieder geval, de vraag kwam toen op de ledenvergadering van een lid... Uh, Tone heeft toen die, die, uh, die oefening uh, toegezegd, maar er, niemand heeft gezegd dat er uh, dus inderdaad al een goedkeuring of, of van de brandweer is. Dus, maar uh, moet u dan niet eens bij de brandweer navragen? Van is dit gebouw geïnspecteerd op brandveiligheid, uh, ontsnapping en dergelijke? Misschien wel verstandig, ja. ja. Ik maak me daar echt zorgen over. Ja. Ik kan me dat goed voorstellen. Ja. Ja. Als je daar mensen hebt die op leeftijd zijn en rollaties gebruiken, hoe kom je op tijd naar beneden? Nog niet eens met brand, maar rookontwikkeling of wat dan ook. Ja, ja. ja, want je zit daar, dat is ook een van mijn probleem, je zit daar boven de keuken, boven de kantine. En daaronder zit nog een keer de garage. En er is het begin van dit jaar al een keer een brand in de garage geweest. Ja. Moest ja. het ontruimd worden? Ja, het moest gewoon ontruimd worden, ja. inderdaad. Ja. Ja. Nu hebben we er vorige week uitvoerig over gepraat, hier in Goedemorgen Zandvoort. waar een aantal politieke vertegenwoordigers, maar ook Ruud Zandbergen, bestuurslid van de bibliotheek. En die zei, ja, die veiligheid, dat is helemaal niet valide. Uh, het is zo veilig als wat. Ja, ik, ik zwijg maar even. En uh, hij zei ook van, uh, ja, die bibliotheek, die heeft wel 70.000 bezoekers per jaar. Dat is ook een hoop mensen. Ja, dat zijn ook een hoop mensen. Maar ja, dat blijft met een landelijke norm zitten. Ik bedoel, die norm hebben ze niet voor niks gemaakt, lijkt mij. En dat zijn vaak ook grotere gemeentes. Maar problematiek vind ik wel dat de gemeenteraad afwachtend is. Uh, zou er niet een initiatief vanuit de gemeenteraad moeten komen? Ja, ja vandaar mijn brief aan die ik heb gestuurd aan de leden van de gemeenteraad. Wat ja. nemen jullie nou eens een keer je verantwoordelijkheid? Ja. Heb je daar reacties op gehad? Nee. nee. En wanneer maar... is die brief verzonden? Uh, goede week geleden... En daar heb je nog van geen enkel raadslid een reactie gehad? Ja, daar heb ik van, ja, weer opnieuw van Gijs de Rode een reactie gehad. Dat hij heeft een fractievergadering aanstaande maandag en neemt het probleem mee in de fractievergadering. En van de andere fracties niets gehoord? Nee, niks gehoord. Nee. Zou deze brief ook uh, op de site van de gemeente te zien zijn straks? Dit soort ingezonden. brieven geen, moet toch gewoon... Ik heb geen idee. Oké. Okay. Nee, ik kan me voorstellen dat het toch ongerustheid is... Niet alleen bij de leden van de Zandvoortse Brits Club, maar ook bij de andere gebruikers. En ik, ik noem maar weer, de brandveiligheid, die is voor mij belangrijker nog dan alle andere dingen. Ja, en wat is het vooral voor oudere mensen? Kijk, als de brand is het altijd vreselijk, maar de schoolkinderen die rennen heel snel het gebouw uit. Ja. Hè? Dat, dat, ja. En als je in de bibliotheek bent, en er zijn er nooit geen honderd tegelijk in de bibliotheek, weet je, er ook makkelijk uit. Maar als je inderdaad, als ik met 110 en tien dan donderdagsmiddags boven zit en uh, inderdaad mensen met een handicap, dan wordt het toch een beetje moeilijker. Moet, dan, moet er iets, eerst iets gebeuren hè, voordat er ingegrepen ja. wordt? Want dat is natuurlijk de vraag. Ja. Uh, uh, ik heb begrepen vorige week dat uh, uh, uh, Anders Zandbergen de wethouder heeft gezegd in het voorjaar kom ik met een voorstel. Ja. Dus dat, dat stond in zijn mededeling van de raad, die heb ik bij me meegenomen. Mededeling aan de raad en daar zegt hij in, we uh, uh, gaat een proef doen. De proef zal eind 2012 worden uitgevoerd en het eerste kwartaal zal vervolgens het resultaat van de proef opgenomen worden in het integrale voorstel aan u, raadsvoorstel aan raad. Dus de raad. Dus de, de proef is nu bezig? Nee, nee nog niet. Nee we weten over niks. Nee, maar ik bedoel, dat staat er. Ja, dat staat er. Uh, einde 2012. Dat is het volgens mij nu. Nee. we hebben nog twee weken <laughs> Kort en goed. Jullie hebben het probleem, en dat is al jaren dat probleem. Ja. Maar de, ik vind dat de hele bevolking van Zandvoort heeft een probleem. Ja. We hadden dus in het gemeenschaphuis een ruimte waar je inderdaad ook recepties kon houden, partijen kon houden, enzovoort. En dat is er niet meer. Nee, ja, maar wil, We moeten even naar de toekomst kijken. We kunnen steeds maar terug blijven praten over het verleden. Maar hoe kunnen we vooruitkijken naar een zinvolle oplossing voor alle partijen? Uh, ja, we hebben het, het bestuur van ons heeft, heeft een voorstel ingediend om dus een stukje te verschuiven in de bibliotheek. Ja. En uh, elk ander constructief voorstel waardoor er inderdaad beneden een grote zaal gevormd kan worden. Is, zou voor mij acceptabel zijn. Wat moeten we nu doen? Afwachten. We blijven natuurlijk volgen deze situatie. Ja, dat hoop ik, ja. dus dat moet ik maar zien. Want ik heb van de week, toen ik er was op de club, heb ik die twee wat het heet, speelzalen van de scholen bekeken. Wij op zichzelf zijn die voldoende qua ruimte. Maar dan is weer mijn vraag: hebben de scholen die niet nodig? Nee. Ja. Alle fracties die houden deze week hun fractievergadering van de gemeenteraad. Ja, dus... In verband met de gemeenteraad. Okay. Gaan jullie al die fractievergaderingen langs? Ik heb niet het plan. Weet ik weet niet wat het bestuur van het land is. Ik heb niet het plan. Is het niet zinvol dat het bestuur zegt... ...wij gaan alle fractievergaderingen even aflopen... ...om er eventjes ons praatje te houden? Nou, bij deze... Ik, misschien luistert met, wel iemand van het bestuur... ...bij deze de suggestie. Ja. <laughs> ja, ik denk dat het belangrijk is. Nou, het he? zal zinvol zijn om in bij om... te zijn... ...om het maar te ja. blijven focussen op het ja. probleem. En zeker om jouw brief nog een keer toe te lichten. Daarvoor is het belangrijk dat je alle raadsleden goed informeert. Ja. Maar nogmaals, ik heb mijn brief niet alleen geschreven... ...in Belang van de Club veel groter belang voor heel Zandvoort. De, ja. de gemeente, de bewoners van ja. de gemeente. Ja. Ik snap het, we blijven het volgen Wim. Oké. Okay. Ik ben blij dat je even je hartekreet hier hebt kunnen uiten. Dankjewel. Dankjewel en voor je En veel succes. Komt. Goed, ja. jullie ook. Het programma. Dank. Such a long, long time Look like I kept you off of my mind, but I can't just a thought of you. was dit? Ja, dit was uh, Dorothy Moore met Misty Blue. Ja. En Misty, dat is de hoorn. Nee, het is geen misthoorn, Het nee. is wat anders. Ja. Maar het lijkt er wel op. Het lijkt er wel op. Een ja. mooi bruggetje naar de volgende gasten. Ja, ja, ja. ja. Want, uh, lieve luisteraars, we hebben hier twee uh, mensen van uh, Pannenland hier uit uh, Vogelenzang. Ja. En, uh, ja, dan praat ik over de jachthoorngroep. Ze behoren tot de top 5 van Nederland. 40 man die elke woensdagavond repeteren ja. in de boshut bij Pannenland. Hier een vogelenzang. Geweldige mensen. Er zijn een heleboel zandvoerders lid van die Pannenland. En die spelen er elke woensdagavond. Ze spelen links en rechts. Overal zijn ze hoorbaar. Uh, en deze twee mensen, en dan praat ik over Stuart Bakker en Bobs opstolen, die zijn hier aanwezig. Want ze gaan ook lopen. Niet zomaar lopen, de Op de wis gaan ze lopen. Daar praten we zometeen zo over. Maar uh, kunnen jullie even laten horen wat blazen is met de Jartgeurengroep? Kunnen jullie de begroeting uh, even spelen? Wij blazen uh, speciaal. Oh. voor het blazen bij Horido. Uh, Oké. Okay. En lopen. Het is trouwens ook te horen in Oostenrijk, want daar wordt ook geluisterd naar ZFM. Dus dit speciaal voor Oostenrijk. extra als best doen. Broertje voor jou. Mannen, ga je gang. Geweldig. Ja, en nu hoort u met twee man. Maar kunnen ze zich voorstellen, 40 man als die Hoi. daar aan samen aan het spelen Hallo. zijn. Hi, Short, dat, is, uh, dat is helemaal geweldig. Goed, de groep. Welkom. en uh, Bob. Uh, ik heb begrepen, jullie gaan uh, iets heel speciaals doen. Uh, graag in de microfoon, Short. Ja. En, en Bob, uh, uh, jullie gaan wandelen. Ja, wij gaan met drie blazers uh, in een team van vijf man. ...gaan wij op 5 juni, en dat is over uh, 178 dagen, 5 ja. maanden en 27 dagen... ...gaan wij de AlpuS beklimmen. Niet met de fiets? maar niet met de fiets, wij gaan hem uh, lopen. En dat is niet alleen jullie, maar er zijn duizenden mensen die die er dag gaan, gaan lopen? Om, ja, er gaan op die twee dagen gaan 8000 mensen omhoog. Sommigen zelfs meer keer. En wij, uh, Hoe, hoeveel meter is het lopen naar boven? Het is uh, uh, lopen even afgerond 15 kilometer... Dus in afstand valt het nog wel te doen. Maar... 15 kilometer, ja. Maar je gaat omhoog. Maar je he? gaat omhoog, hè. <laughs> ja, hoeveel meter omhoog? Ja, dat is 1100, 1200 meter stijgen. We starten op 700 meter in, uh, in Boeric d'Orsan. En we stijgen naar uh, 1800 meter. 21 ja? bochten. Nu, nu ken ik jullie vrij goed. Uh, jullie zijn geen geboren wandelaars. Nou, wij nou. lopen graag. Ja, in de duinen. Ja, ja, ja, ja. En het gaat als een lopend vuurtje, Pieter. Ja. Als een lopend vuurtje, ja, lopen ja, ja. Je omhoog. Ja, ja, ja, ja. Ben je ja, ja. in training? Of zijn jullie in training? Ja, zeker. En ja. waar hoeven jullie? nu? Kopje nou, van Loemendaal. Nou, dat, dat moet nog komen. Het is dus hoog, hoor. We beginnen Kopje rustig aan, dus uh, we proberen gewoon eerst uh, toch uh, ja, veel in duin te lopen ja. en uh, toch wel de, de menere duintopjes uh, pakken. Dus, ja, het liefst ook een beetje dwars door de duin heen, want dan uh, maakt het jezelf ook nog een beetje moeilijker. Maar in ieder geval, uh, we zijn wel in training. Ja, het is wel een afstand. Ik heb begrepen dat je uh, die, die niet één keer omhoog gaat, maar dat sommigen zeggen van wij gaan meer keer omhoog lopen. Ja, dat is, dat is onze uitdaging. Ze zeggen wel eens één is geen, maar dat gaat ons te ver. Maar het moet lukken, wellicht. Met, uh, kijk, één keer lopen omhoog, dan gaat wel eens. Vier, vier uur lopen, goed getraind, dat zal wel gaan. Maar dan kom je boven en dan moet je naar beneden. En dan gaan we kijken of het ook een tweede keer lukt. We zijn met een team van vijf man. En uh, wij wachten op elkaar boven. Ja. Ik vind het een geweldige prestatie. Ja. Die en, u doet. Het is ook gekoppeld aan een heel goed doel. Hè? Vertel. Ja. Het, het, het doel is uh, al sinds 2006 is, uh, geld te verzamelen uh, voor kankerbestrijding. Een in, in onderzoek naar kanker. Dat heeft het afgelopen jaar schrik niet geresulteerd in opbrengst van 32 miljoen euro. Daar hebben 8000 mensen... En 5000 vrijwilligers hebben zich daarvoor ingespannen, twee dagen. Dat was fietsen, was dat? Dat was fietsen en wandelen. Volgend jaar gaat één op de tien deelnemers, die gaat lopend. En niet met fiets op de nek. Dat zou een beetje te much nee, zijn. Nee, er, er gaan, er gaan <laughs> mensen mee op onze schouders. Er gaan mensen mee in gedachten. Wij sjouwen ja. mensen mee omhoog. Ja. Mensen die ziek zijn. Um, ja, dat, dat zijn 8000 mensen waarvan er één ja, op de tien fietst niet die loopt of gaat met een rolstoel of gaat zoals wij gaan wandelen. Sjoerd, ik, ik wil niet in de, helemaal in de privésfeer gaan... maar je bent er nauw bij betrokken ja. bij dit hele gebeuren. Ja. Kijk, uh, iedereen, iedereen heeft wel te maken in zijn directe omgeving... met mensen die, uh, die te maken hebben met de ziekte kanker. Eén op de drie Nederlanders. Ja. Wij ook. Ja. Mijn vrouw is ziek. Ja. En daarom ga ik. Ja. Is er ook een speciale... Uh, Zeg maar voor de tweede keer lopen dat er nog extra geld voor uh, ja, moet kan. komen? Dat kan, dat nou, kan. Nou, nou raak je het... iets gevoeligs. Ja. We hebben geld nodig. Ja, natuurlijk. Ja, wij hebben als team voor. ons doel, ons, ons streefbedrag, hebben we gezet op 15.000 euro. Nou, ik, eerlijk gezegd denk ik, als je dat vergelijkt met de 32 miljoen die er dan vorig jaar is opgehaald, moet die 15.000 toch een piece of cake zijn? Pie nus. Nou, misschien begint de Victoria in Zandvoort. Ja, ja. toch? Ja. Dat is het gierennummer. We hebben nog geen nummer. dat gaan wij we dit banknummer? weekend bekendmaken. <laughs> wij krijgen van de 6 organisatie een actiepagina uh, aangereikt. Okay. En dat wordt het kloppende hart waarin wij uh, zeg maar onze evenementen gaan aankondigen. En Bob gaat zometeen iets vertellen over de evenementen. Dan gaan we ook de thermometer bijhouden van de opbrengst. We hebben inmiddels al twee toezeggingen van elk 1000 euro. Kijk, We hebben ook al geblazen in Noordwijkerhout... Bij de bekendmaking van Prins Carnaval. We hebben geblazen tijdens een dienst in Aardenhout, Een kerkdienst. Het is spontaan gecollecteerd op een zomerse oktoberdag. Ja, het begint nu te lopen. Ja. Maar gaan, dit komende weekend verwachten we ook op die actiepagina ons, uh, ons nummer te kunnen bekendmaken. Ja, precies. En daar kunnen mensen op storten. Wij zijn dol op logo's. Logo's die op onze... ...kleding kunnen worden afgedrukt van bedrijven, van organisaties. En dat levert geld op, want dat is... precies. En jullie zien er nu al hartstikke goed uit. Trainingspakken, petten op, Het ziet er professioneel uit. Als jullie gaan lopen, ga je dan in elke bocht even blazen? Nou... Of is er ook dan op? Ja, dat ja, is ja, ja, ja, wel, wel de bedoeling. Of we het doen? Ik weet geen idee. Dus iemand, wij krijgen af en toe les met Panneland ...van een muziekdocent, Eduard Lachie. En Eduard Lachie die heeft... Opas 21 bochten is hij mee bezig om dat te componeren. Ah. Opa's, let op. Dat is de knipoog naar opus. En de andere knipoog naar mannen van een zekere leeftijd zoals wij. Die, uh, ja, wij, wij, wij gaan daar blazen, de 6 Mars. Um, Bijzonder. Bij de start en ik denk ook boven. Of het tussentijds lukt, want het is wel... Ja, het, ja, het is, die is, die het is hard werken. Ik denk ja. voor al die duizenden wandelaars dat jullie de enige zijn met een jachthoorn... ...in de hand, met een hoorn in de hand. Dat zou best eens kunnen. Dat jullie ja. de meeste tv-reclame krijgen. Ja, dat, dat hopen we wel. Als de camera's er zijn. Het ja, is goed voor de logo's op je jas. Ik wou net zeggen, die, als Zij jullie uiteraard. die logo's hebben... ...dat is misschien voor de sponsoren een, goed, uh, een goede tip... ...dat uh, met zo'n hoorn lopen jullie extra in de ja. kijker. Dus voor ja. de sponsoren ja. ook extra tijd uh, dat men gezien wordt. Ja. Er, komen krachten, er komen krachten vrij hè, als je voor die doel, als je voor die doel ik, loopt. Ja, ja. ja. ja. ja. zeker. Vertel eens, Bob, wat, wat, wat voor activiteiten zijn er gepland in de komende periode? Wat voor activiteiten? Nou, we hebben een tal van activiteiten die we willen gaan doen. Dat, dat begint eigenlijk vanmiddag al. Bijvoorbeeld, we blazen even op de kerstmarkt in Vogelenzang. Dus tussen drie en zes is er een kerstmarkt voor de kerk. Nou, dat kan niet missen. Collectebus staat ervoor. Als je die kant op gaat en je zoekt de kerk op, dan weet je meteen waar je moet zijn. Collectebus staat er natuurlijk. Dat uh, hebben we afgesproken met de organisatie. Mag ook meteen. Ja. Volgende week uh, even een grotere kerstmarkt. Want ik bedoel, de kerstmarkt in Haarlem. daar uh, maken wij al, uh, al jaren glühwein. Dat doen we in de Koningsstraat. dat doen we in samenwerking met uh, Liquid Gold, de whiskywinkel uh, daar. Ah. En uh, goed, ja, wij doen dat al jaren. Wij hebben eigenlijk gewoon de, omdat we het helemaal zelf maken, de lekkerste glühwein van de hele markt. En hij is nog redelijk betaalbaar, want hij is altijd uh, nog steeds voor uh, 1,50 een uh, bekertje. En, uh, maar we hebben nu afgesproken met, uh, met de winkel en met uh, de mensen van onze club die uh, daarbij helpen. Dat uh, eigenlijk uh, het grootste deel van de omzet gaat naar ons doel. Kijk, dat is natuurlijk prachtig, want ik bedoel, uh, daar doen we het voor. We ja. doen het alleen maar voor de win-win situatie. En eigenlijk uh, triple-win, want uh, met dubbel doen we het er genees uh, genoegen mee. Nee. Maar in ieder geval, daarnaast uh, zijn er nog een aantal dingen. Ik, wil, uh, ik ben bezig uh, om uh, wandelingen uh, te organiseren in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Ik uh, ben bezig om daar toestemming van het Waternet ook voor te krijgen, maar dat komt wel goed. Ik bedoel, het Waternet uh, is ja, altijd heel makkelijk. Als de iemand de Duinen kent, al, dan zien jullie ja, dat. Ja, zo is dat. En uh, daar, uh, daar ben ik mee bezig. Goed, mensen komen daar niet alleen om, om te wandelen. We nemen natuurlijk de jachthoren mee. Dus ze worden ontvangen met jachthornmuziek. Goed, ik, ik ken ook nog een paar mooie gedichten van Jan Zandvoort. Dat is voor heel veel Onze mensen. Bekende. Onze bekende boswachter. Die, ja, is inmiddels al 16 jaar overleden. Maar ja. nog steeds in de harten van heel veel Zandvoorters ja. is hij ja. nog steeds. En die mooie gedichten die laten we daar natuurlijk ook gewoon even op een rustig moment als we een kleine pauze houden. toch even zo'n gedicht ertussen door. Dus mensen komen niet voor niets. Het wordt daarna, heel bijzonder. En daarna, even, ja, het wordt ja. heel bijzonder. Ja. Daarna bijvoorbeeld even nog terug naar het Even met elkaar. Even napraten, even een bakje, of een kopje. En soep. Misschien nog een muziekje. Maar natuurlijk ook gewoon weer even de jachthorende erbij. <laughs> Precies. Nu, en... zijn, nu zijn er zonvoetsbedrijven bedrijven die hier naar zitten te luisteren. Ja. En die zeggen van dat Pannerland, dat goed Pannerland, kan ja. ik ze ook inhuren voor een optreden? Ja, dat, dat is ook mogelijk. Dat is ook mogelijk. Zeker voor, voor het goede doel. voor het goede doel is hoe, dat. Uh... Maar hoe komen ze dan aan jullie adres? Info nou, Info Info, apenstaart, ja. pannenland.nl Oké, okay, dan kunnen we maar, het portaal. Ik wil er nog bij zeggen, we zijn natuurlijk al langer al verder, uh, want ik bedoel, we zijn al bezig in, in Zandvoort. We zijn al bezig met een aantal strandtenthouders uh, om uh, toch in het voorjaar uh, optredens, uh, maar ook gewoon een, een gezellige avond zeg maar uh, te organiseren. Met muziek, dat soort dingen, gewoon in het kader van de alpdu d'U6, ja. alpdu 6 is de berg, Alp d'U6, dat is... Uh, de stichting, de actie, ja. de actie. En in ieder geval, ja, daar zijn we ook heel druk uh, mee doende. Dus we zijn een tol van dingen die we gaan organiseren. Ja. Dus... Er komt een Benefietconcert. We zijn al bands, hebben een medewerking toegezegd. Wanneer? Uh, nog geen datum. Wat, okay. dat, dat komt er gewoon. Ja. Komt er? Als je erin gelooft, Pieter... Ja, ik geloof erin. Gebeurt het. Ja, ik geloof erin. Er is op 21 december, dan blazen we tijdens een midwinterviering in het Renalda huis in Haarlem. Opbrengst, du 6. 31 december, Bob... Ja, 31 december. Dat is Ja, nou Pieter jij weet het, want jij ja. kent het. En uh, goed, ja, wie er nog niet geweest is, die heeft altijd al die jaren eigenlijk uh, behoorlijk wat gemist. Want tussen drie en vijf uur blazen wij altijd het jaar, wij noemen het, uh, we blazen het jaar uit. Nou, dat is niet met de laatste adem, maar gewoon op de jachthoren. Maar in ieder geval, um, ja, dan blazen wij daar. En daar zullen we, de... we ook extra aandacht geven waar is aan dat? De... de boshut het de Paneland. Ja. De, de, in de, de, ingang, de ingang van de Amsterdamse waterleiding Duinen in Vogelenzang. Want je hebt natuurlijk ook de oase ja. Nee, hier... ja, maar het is ja. één, één nee. stukje, verder. Eén stukje verder. Bij de rotonde rechtsaf en nee. dan rij je zo naar Helemaal. de toe. En op 20 april, het is nog heel ver weg, maar voor ik je weet is het al april. 20 april, dan is in de Nederlandse kampioenschappen jachtwoornblazen. Pieter, je weet ervan, je ja. hebt hem ook hier mogen presenteren. Die worden op 20 april gehouden in Heemskerk. En daar, daar hebben wij toestemming van de organisatie. en van de gastheer. om dat helemaal in het teken te zetten van Albuzes. Dus daar gaan we blazen met, blazen met emotie. Ik kan me voorstellen. Ik me heel goed voorstellen. Ik denk ja. dat jullie gewoon ver over die 15.000 heen komen. Dat kan niet anders. Wij hopen dat natuurlijk van harte. En we doen het niet voor onszelf. Nee, want ik bedoel, we kunnen hier praten. Praten is bedoel, maar We kunnen een week hier zitten praten. Maar waar het om gaat, dat is om de mensen. Ja. Maar ook om onze kinderen. Ook om de ja. generaties die uh, moeten, ja, ook moeten leren leven. Met het fenomeen kanker. Ja. En wat zou het mooi zijn. Ja, als, het wordt gelukkig al minder. Het wordt al steeds minder percentages van uh, kankerziektes die, die zijn te, te behandelen en waarmee goed en gezond en gelukkig te leven is met kanker. Maar er is nog die veel onderzoek meer, nodig, maar Er is zoveel he? nodig. Het ja. moet af van de, de lijst met dodelijke ziektes. Ja, Lieve mannen, 5 juni gaat het gebeuren. Ja. Voor die tijd wil ik jullie nog een aantal keren hier in het programma hebben om even de voortgang te vertellen hoe het gaat, waar de optredens zijn, wat jullie gaan doen. Zijn jullie er toe bereid? Ja, zeker, als het, zeker als het nummer bekend is het gestort kan worden. kan worden. En de stand van zaken willen we ook graag weten. En wij, wij zullen zorgen, want jullie hebben zelf ook een site, uh, dat jullie agenda goed gevuld blijft. Ja. Heel Daar graag. gaan wij heel, uh, helemaal voor zorgen. Kun je ja. tot slot nog één nummer blazen? Natuurlijk. Wat <laughs> wil je horen, Pieter? Want Afscheid. Ja, doen we. Of het einde van de jacht. Dankjewel, Bob. Dankjewel, Sjoerd. Succes, mensen. En graag weer tot ziens. Ja, Dit was uh, Pannenland, een groep, ja. Leuk, Mag, hè? Oh, e, en zo heel mooi. Doel, en zo'n ja. goed doel, ja, ja, perfect. Er moet echt gewoon veel geld komen. We gaan voordat we met Ingrid praten even naar de studio als daar iemand zit. Op dit moment uh, Ankie Jan Krol. Wie hebben jullie in het volgende uur in het programma? Ja, Pieter, we hebben Anki die is er wel. Alleen Anki is eventjes naar boven, die komt er zo aan. Oké, okay. kan jij het vertellen, Cor? Um, ja, ik kan het wel vertellen. Ik hoop in de tussentijd dat, uh, dat Anki snel naar beneden kan komen. Uh, we hebben meneer uh, Bruinzel van uh, Jupiter in uh, uitzending ZFM uit Zandvoor. Onze Kees. Ja. Dat, leuk is dat. En waar gaat hij het over hebben? Die gaat het uh, hebben over het uh, ontstaan van uh, Jupiter en uh, Jupiter Plaza. Nou, dat is een hele geschiedenis. Dat is vanaf 1930, denk ik. Dat is uh, zo'n 80 jaar gaat geschiedenis. Hij over zijn vader ook ja, praten. Met name natuurlijk. over zijn vader natuurlijk. Ja. Uh, ja. ja, we laten ons uh, even verrassen waar hij het allemaal precies over gaat hebben. We hebben in ieder geval uh, Ankie uh, die gaat hem interviewen. En, uh, hij is nog niet aanwezig in de studio, maar hij zal zo ongetwijfeld komen. En uh, ik denk dat het weer een hele leuke uitzending gaat worden. Ik wens jullie veel succes toe. En luisteraars luisteren in het volgende uur naar Kees Bruinzeel zijn verhaal. Ja. Dankjewel, Cor. Dankjewel. Okay. Uh, we gaan uh, verder praten met Ingrid Muller, want we hebben de lotenactie. Klopt. Ja, we de Vertel de daarover. We hebben de eerste trekking... Uh... Oh gisteravond gedaan en ik wil vandaag hier graag de winnende deelnemers uh, verblijden. Ga, ga je gang. Het is een hele lijst. Noem het maar op. Ik ga achter elkaar door. Ik heb hier een tijdschriftenbon van 15 euro. Beschikbaar gesteld door de Bruna voor familie Moulet uit de Maristraat. Eveneens een tijdschriftenbon van 15 euro. Ook door de Bruna voor de familie Sokolova uit de Poststraat. XL stelt een prijsbeschikbaar koffie met appeltaart voor twee personen voor Gramberg uit, van het Stationsplein. Een bloemencadeaubon van 25 euro van Jeff en Henk Bluis voor de heer of mevrouw Paap uit de Potgieterstraat. Dan een cadeaubon van Verstegers IJzerhandel te waarde van 25 euro voor R. Segers uit Haarlem. Tromp, een kaascadeaubon van 25 euro voor uh, de heer of mevrouw Rutte van burgemeester Venemaplein. Nog een cadeaubon van 25 euro van kaashuis Tromp voor Ravens van het uh, Bramelaan uit Bentveld. Music and More, een dvd-box ter waarde van 25 euro voor de heer of mevrouw van Hoboken, als ik het goed uitspreek, van het ja. Schuitengat. Ja. Eveneens een dvd-box Music and More ter waarde van 25 euro voor B. De Koker uit de Kruisstraat. De familie uh, Hoefnagel, Keesomstraat, krijgt een bon voor een autowasbeurt van uh, Strijder. De familie Hoefnagel, Wederom uit de Keesomstraat, heeft nog een keer een bon voor een autowasbeurt van Strijder. Nou, die auto die is heel mooi. <laughs> Dan gaan we nog een bon voor een autowasbeurt van Strijder van, uh, voor de familie Weller uit de oost Blaamboer van de Grote Krocht krijgt ook een uh, autowasbeurt. En de laatste bon voor een autowasbeurt van Strijder gaat naar Lamberts van de Ruiterstraat. Dan gaan we naar een rollade De waarde van 10 euro van slagerij Vreeburg. Die is gewonnen door Paap van de Dr. Metsgestraat. Café Koper stelt twee prijzen beschikbaar. Dat bestaat uit seizoensbier plus een tapasbordje voor twee personen. Een van die prijzen is voor Bruné uit de Koningsstraat. De andere gaat naar Van den Berg uit de Karel Doormanlaan. Een cadeaubon van 15 euro... Uh, beschikbaar gesteld door Blokker, die is voor Greffen uit de Van Spijkstraat. Nog een cadeaubon van 15 euro voor Blokker is voor Van Duin Koopman van de Vondellaan. Slinger Optiek, een cadeaubon van 25 euro voor Plantenga van de Koningsstraat. Marcel Hoordeman stelt een fondue gourmetschoten voor vier personen... te waarde van 26 euro beschikbaar voor Kamerbeek Bakker uit Bentveld. Gal en Gal, een doos wijn te waarde van 25 euro voor Knotter... ...uit de Willem-Klaasstraat. Kloosstraat. Kloosstraat, neem niet kwalijk. Nog een doos van Gallegal, te waarde van 25 euro... Valent, Lent Zuiderstraat. Zandvoort Optiek, een cadeaubon voor 25 euro... ...voor Borst uit de Kleverlaan Haarlem. Shanna's Repair stelt een prijs beschikbaar... ...voor een paar rubberen dames- of herenhakken... ...te waarde van 25 euro voor Hans Hageman uit de Haarlemmerstraat... Nog een paar rubber, dames of heren, hakken naar keuze voor Staneke uit de Frans Zwaanstraat. Een zuivelmandje van 25 euro, beschikbaar gesteld door de Kaashoek... Door, voor B. van de Veen uit de burgemeester Naveilaan. Een boodschappenpakket te waarde van 25 euro, beschikbaar gesteld door Albert Heijn... gaat naar H. van Stralen uit Zwanenburg. Een parfumpakket te waarde van 40 euro, beschikbaar gesteld door Moerenburg... ...is voor Peter Huiskus van de Weg. Cadeaubond van 10 euro... ...beschikbaar gesteld door Baraba... ...voor de boer van het Nassauplein. Dobie stelt twee keer een buitenvogelpakket beschikbaar. Eén gaat naar de heer of mevrouw Gelder van de Gerkenstraat... ...en de ander naar de familie De Kersen-Wilhelminaweg. Een wijn-en-notenpakket... ...beschikbaar gesteld door Sebon ...naar Snellingberg uit de Ronald-Ketelapperstraat... Dan Centerparks, die geeft voor vier personen een familieswemkaart en die gaat naar Van Valen uit de Oranjestraat in Haarlem. Ook doet Centerparks een voucher ter waarde van 25 euro eh, ter beschikking voor een fashion store. En dat gaat naar de familie Kamek uit de Genestetstraat. Paul Position, die bestelt beschikbaar een Ferrari pennaset ter waarde van 25 euro voor Danielle Popper uit de Molenaarstraat. Eveneens een pennenzet te waarde van 25 euro van Ferrari voor Kamperman uit de Het Signs stelt een prijs beschikbaar voor professional shampoo naar keuze voor De Jong uit de Gerkenstraat. Van Kleef die stelt een prijs beschikbaar een cadeaubon te waarde van 10 euro voor Hartenveld uit Vondellaan. Eveneens een cadeaubon van 10 euro van Van Kleef voor Inge van Brugge uit de Westenparkstraat. Harry Vaas, de oliebollenkraam, een zak oliebollen en een zak appelmeuniers. Die gaat naar Veldhuis op het Stationsplein. Snapbaar het Plein, een cadeaubon van 10 euro voor Gerard Schoot uit de Gerkenstraat. Van Vessem, die uh, stelt beschikbaar een maxi-staaf voor Diana Huiskes van de Hoge Weg. En eveneens van Vessem, een maxi-staaf voor Van der Zon uit de Duinstraat. Dan Kids Avenue, dat zijn de laatste twee. Kids Avenue, Een cadeaubon van 10 euro die gaat naar Paap op de Frans Zwaanstraat. En een cadeaubon van 15 euro, ook van Kids Avenue, voor de, firma Bartling uit, voor de familie Bartling uit de Lorenzstraat. Nou. Dat, dat zijn de prijswinnaars. Ik gefeliciteerd Ik hoop dat je alle namen goed hebt uitgesproken. Ja, hoor. Dus Volgens mij is het, ja, het helemaal goed. <laughs> Ingrid, eh, mensen die kunnen tussen bonnetjes en loten, krijgen ze. Krijgen ze ja. Bij eh, aanschaf van een x aantal artikelen geldt. Nee, bij elke kassenafhandeling ja. hoe je zo'n bom te krijgen, okay. ongeacht het bedrag. En waar kan je ze inleveren? Je kan ze inleveren, dan ga ik eventjes het rijtje af. Bij de slagerij Vreeburg, bij Kaashoek Corrie, bij Vlug, in de Jupiterplaats, ter hoogte van Blokker staat er één, bij Dennis Moerenburg, dan bij Shanna Schuriper, bij Albert Heijn, De Hema, um, nee, daar kan je ze halen, maar inleveren... Kan je ze daar ook in leveren bij Bluis? je zit een van de prijswinnaars. Dus die, die weet, weet het. al meteen. <laughs> ja, Oké, okay. en Bluis. Ja. Um, uh, Center Parks en bij autostrijder. Wanneer is de volgende trekking? Volgende trekking vindt plaats op 29 december. Ja. Um, dan kom ik ook weer hier naartoe. En op 5 januari worden de hoofdprijzen uitgereikt uh, op het Raadhuisplein bij de IJsbaan. En al deze loodjes doen dan weer mee? Voor alle u? loten gaan weer mee in een grote zak. En, um, iedereen krijgt persoonlijk bericht waar uh, hij of zij de prijs kan ophalen. Geweldig. Nou, Wat een organisatie geweldig. Is ja, maar heel leuk. Ja. <laughs> dank je wel voor je komst en Hercedar het noemen dan. van alle namen. Ja, heel ja, graag, graag, graag gedaan. Tot volgende keer. Tot de volgende, de volgende keer, dank je wel. Irene, we komen tegen het einde van het programma. Ja, het was uh, nogal uh, heftig uh, in lawaai en muziek, maar wel heel bijzonder goed, uh, deze keer. Ik heb toch wel respect voor die twee mannen, want ze zijn niet meer zo jong als je ze zo ziet. Nee. En dan zo die Alp oplopen. Ja, nou zeker. Maar goed, en, uh, en de emotie... Uh, precies, je ziet het, die was uh, ook duidelijk aanwezig. Ja. Uh, ik, ik vind het uh, zeker uh, een absolute topprestatie als ze dit gaan doen en die 15.000 euro, ja, dat moet gewoon max, max gewoon te ja. halen zijn en met ja. meer, meer, ja. meer, meer. Maar goed, ze komen terug om nog even te vertellen waar het precies uh, gedoneerd uh, kan worden en nog uh, de programma's die ze nog meer uh, hebben, ja. zeg maar met het, uh, het blazen. Dus dat. Uh, dat ik vond het een hele bijzondere uitzending. Ja, dat ja. was uh, anders dan anders, uh, ja. zeg maar. Nou goed. Wie gaan we allemaal bedanken? Ja, we gaan bedanken. Nou, op de eerste plaats uh, onze koffie-vriendin uh, uh, Ellen. Vriendin Elle. Dankjewel Ellen voor de goede verzorging. Helemaal die, goed. Die lieve glimlach van Ja, de... de big smile. Yvonne Roosendaal voor de redactie. Dankjewel Yvonne. Gerry, ook bedankt. Gerry voor je aanwezigheid. En uh, ja, al die mannen die hier uh, waren van de techniek. Het was gewoon uh, volle bak. Uh, Pascal van de Beek die is al weg ondertussen. Uh, Roy Haldeman, dankjewel dat je ook antenne hebt gespeeld. Het was wel heel bijzonder om te zien. En onze stagiaire Dino uh, Derogé, Derogé, sorry. <laughs> ik wist dat ik het fout ging doen. En dan, uh, ja, dankjewel uh, Pieter Jouwstra. En jij voor de presentatie. hier, Irene de jager. Graag gedaan. Het was heel gezellig. Het was gezellig. Uh, we gaan er wel uit met een muziekje. Wat voor, wat voor muziekje hebben we? Uh, Tears from Cloud. Tears from a Cloud. Uh, nee, Clown. Clown, oh, Tears from a clown. Nee, from the beat. Okay. Kijk, kan je nou. nagaan. Zonder tranen gaan we weg, hoor. Precies. Dus ik niks. Nou, we wensen u een heel fijn weekend toe. Bedankt voor het luisteren en, uh, en tot de volgende de keer. Met lopen buiten, ja, want, want het is glad buiten, zijn. precies.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 Ik heb jou nooit getrouwd. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest. Ik ben mezelf niet nog nooit geweest. Ik ben mezelf.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 GFM, dan stuur je allemaal fijn.